Dit zit Van der Linde met het NOS-journaal. Een op de zes volwassenen in Nederland heeft te maken met een stapeling van problemen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze hebben bijvoorbeeld weinig geld, moeite met het huishouden en geen vrienden. Het gaat vooral om ouderen, alleenstaande ouders en mensen met een migratieachtergrond. Door de stapeling van de problemen zijn mensen vaak eenzamer en ervaren ze een lagere kwaliteit van leven. Statenlid Deborah Fernand heeft bij de eerste Kamerverkiezingen niet op haar eigen partij gestemd uit onvrede met het afhandelen van een discriminatieklacht, zegt ze tegen de NOS. Gisteren besloot ze op het laatste moment om toch op VOLT te stemmen in plaats van haar partij GroenLinks. Fernand zegt dat ze binnen GroenLinks structureel werd genegeerd. Vorig jaar diende ze een klacht in over discriminatie en racisme, die werd intern grotendeels gegrond verklaard. Nu ze uit de fractie is gezet vanwege haar stem op Volt... gaat ze zelfstandig verder. Na veel discussie is ook, in de, is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan... met de nieuwe pensioenwet. 46 leden stemden voor, 27 tegen. In het nieuwe stelsel wordt niet meer gewerkt met één collectieve pensioenpot... maar met individuele potjes. Dat is volgens de voorstanders gunstiger voor mensen met flexibele banen... en kortere contracten. En het zou eerlijker uitpakken voor jongere generaties... Er zijn wel meer risico's en er zijn geen harde garanties over de einduitkering. De VN-atoomwaakhond roept Rusland en Oekraïne op de kerncentrale van Zaporizhia te beschermen. Volgens de IAEA-chef is het een geluk dat er nog geen nucleair incident is geweest bij de centrale. Hij roept de landen op om geen aanvallen op Zaporizhia uit te voeren en geen zware wapens op te slaan. Het weer, nauwelijks bewolking vannacht, het blijft droog en het koelt af naar een graad of negen. Morgen flink wat zon en wat warmer, met in het Midden-Oosten en Zuiden 22 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin, zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM! nu de nacht. List of separation. You excel. In So true.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 You get the good out of me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 Maal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 Jouw keuze, ZFM. So I can Unlock me You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 instead